Is jou dat ook opgevallen dat Buitenrust Hettema het pilletjes neemt, als je zich gevoel aangevallen? Ja, Buitenrust Hettema kan niet tegen kritiek. Ik vind dat verdrietig. Nou, verdrietig? Heel verdrietig zelfs. Wat je ook van mij zeggen kunt, dat heb ik niet. Kritiek kan ik heel goed verdragen. Ik denk dan, blijkbaar deed ik het deze keer niet zo goed als anders. En daarom hoef je geen pilletjes. Hé, hey, pilletjes, dat is niks voor mij. Het is niet zo dat ik mijn medewerking aan die nieuwe rubriek niet zou willen geven. De zaak is veel eer dat ik niet weet waar ik de tijd vandaan moet halen als ik nog meer werk op me neem. Ik heb er ook al over gedacht je te verzoeken om me voortaan vrij te stellen van het vergaderen. Dat kan natuurlijk niet. Maar zoals het nu is, groeit het werk me langzamerhand wel boven het hoofd. Ehm um... Wat kunnen we daaraan dan doen? In ieder geval niet nog meer werk op onze schouders nemen. Je kan dat wel zeggen, en in principe ben ik dat ook wel met je eens... ...maar er is nog eenmaal werk waar je niet onderuit kunt. Ik tenminste niet. Maar kun je dat dan niet nog eens aan die heren uitleggen? Jij bent toch ook verantwoordelijk voor ons? Er zijn dingen die je niet kunt uitleggen. Als jij zegt dat je daar geen tijd voor hebt, dan lachen ze in je gezicht uit. Dat nemen ze niet serieus. Maar dat is verschrikkelijk. Het is vervelend, maar er is niks aan te doen. Dus we moeten ons eigenlijk maar doodwerken. Zo vaak loopt dat niet. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden ze geen tranen laten. Zo zit de maatschappij nog even in elkaar. Ik kan het niet geloven. Ik ook niet, maar zo is het wel. Maar je hoeft niet mee te doen. Als je tegen mij zegt dat dat niet kan, dan hou ik daar rekening mee. Dat, dat zal ik misschien wel moeten doen. Maar je zult toch ook moeten begrijpen dat dat voor mij heel vervelend is. Dat begrijp ik wel, maar... Als ik jou was, zou ik me daar maar niks van aantrekken. Zal ik dan toch eerst nog eens over moeten denken? Wat kost je nou de meeste tijd? Ik denk de verzoeken om inlichtingen die we krijgen. Als we daar nou eens een ander systeem voor maakten... Hoe wou je dat dan doen? Ik verdeel ze nu op de rij af. Ik kan ze ook verdelen over degenen die met hun vorige verzoek klaar zijn. Dan krijgt niet iedereen meer evenveel... Maar wel hetzelfde gewicht, want het ene verzoek is zwaarder dan het andere. Ja, ik moet daar toch eerst nog eens over denken. Ik kan de consequenties nog niet zo goed overzien. Denk daar dan eens over. En denk dan ook nog eens over die informatierubriek. Dat zal ik doen. Als je maar niet denkt dat het onwil van me is, want ik wil niets liever dan jullie helpen. Als ik het niet doe, dan is dat overmacht. Dat begrijp ik. Dank je wel dat je naar me hebt willen luisteren. Dat spreekt vanzelf. Meent de meneer Beert dat nou dat hij er altijd voor zorgt om niet bij de verliezers te horen? Ja, dat meent hij wel. Maar hij zorgt er tegelijk voor dat hij niet de verantwoordelijkheid krijgt voor de beslissing. En hoe reageer jij daar dan nou? op? Ik kan daar niet op reageren. Ik voel me verraden. Ik wind me verschrikkelijk op. Ik voel agressief of juist heel zwijgzaam, maar altijd verkeerd. Ben je wel geloven dat ik het niet zou geloven? Ik denk dat jij in zulke situaties juist heel cool reageert. Daar vergis je je dan in. En je vindt het nog leuk ook. En ik vind het niet leuk. Je kunt er anders heel gaaf niet meer over vertellen. Ja, achteraf. Achteraf lijkt zo'n vergadering heel romantisch. Een schemerig vertrek met kopjes en borrelglaasjes. En dan zo'n restaurant in een donkere, vreemde stad. De volgende dag heb je daar heimbeen naar. Zie je wel. Maar dat zegt niets, dat is achteraf. Op het ogenblik zelf weet ik me geen raad. Ik hoop niet dat je het kwalijk neemt, maar toch geloof ik je niet. Dat moet je dan maar niet doen. Morgen. Dag Joop. Dag Sien. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Alt. Dag, dag Manda. Dag Manda. Ik heb toch zo akelig van je gedroomd, dat ik het haast niet durf vertellen. Van mij? Ja, van jou. Eigenuidig. Je stond bij de tafel en deelde losjes weg mee, dat je VVD ging stemmen. Vond je dat akelig? Ik vond het verschrikkelijk. Niet dat je op de VVD zou stemmen, maar omdat het betekent dat ik in mijn hart vind dat je eigenlijk heel rechts bent. Dat ben ik ook. Ja, dat dacht ik wel, dat je dat zou zeggen. De VVD is me alleen niet rechts genoeg. Ik denk dat nog liever het GPV zou stemmen. Zie je wel, dat is nu waar ik zo bang voor ben, voor dat dogmatisme. Ik heb er echt wel eens over gedacht om GPV te stemmen. Ben je daar dan niet bang voor? Nee, voor dogmatisme ben ik niet bang, geloof ik. Maar waarom zou jij dan op het GPV stemmen? Op de dieren. Oh ja, op de dieren. Dat is ook mijn bezwaar tegen vegetariërs dat ze zo dogmatisch zijn. Waarin zijn ze dan dogmatisch? In dat ze hun eigen opvattingen over het eten van vlees proberen op te dringen aan anderen. Niet dat ik zelf zo'n voorstander ben van het consumeren van vlees, maar ik vind dat je een ander dat niet mag opdringen. Dat doe ik ook niet. Als jij wel vlees wilt eten, dan ga je je gang maar. Ja, toch heb ik de indruk dat jullie het eigenlijk zouden willen verbieden. Nee, daar vergis je je dan in. Heidi misschien? Heidi. Omdat vrouwen gewoonlijk dogmatischer zijn dan mannen? Nee, ik, ik geloof niet dat Heidi daarin dogmatischer is dan ik. Vind je Marion dan ook dogmatischer? Uh, nee, jullie zijn een van de zeldzame voorbeelden dat de man dogmatischer is dan de vrouw. Denk ik. Ik vind mijzelf nu juist allerminst dogmatisch. Naar verhouding. Ik denk dat jij andere vrouwen te veel gelijk stelt aan Nicolien. Dat kan hebben jullie dat gelezen? Van die mannen die een brief aan 10.000 intellectuelen hebben gestuurd. met het voorstel om 250.000 joden op te nemen? Ja, dat heb ik gelezen. 10.000 intellectuelen? Ik wist niet eens of het er zoveel waren. Ik vond het ook een ongelofelijk getal. Waarom willen ze dat dan? Heb jij die brief dan niet gehad? Nee. Ik hoor daar niet bij. Ze denken dat het een gunstige invloed heeft op het intelligentiepeil. En dat we zo bovendien de Arabieren laten zien... dat wij ook bereid zijn om offers te brengen. Nicolien zag er wel wat in. Jon ook. Maar ik moet je eerlijk bekennen... dat het plan mij wel enigszins benauwde. Om zijn racistische ondertoon. Dat ook. Hoewel ik die opmerking over de hoogstaande beschaving van de Arabieren... wel aardig vond. Al is die natuurlijk ook wel dubieus. Ja. En dan zou ik niet graag in handen van de heren vallen. Nicolien wel. Een catalogus van erotische literatuur. Wil jij eens kijken of daar iets voor ons bij is? Dat is wel uh, zwaar geschud. Dat is nou een soort dogmatisme waar ik de pest aan heb. Wat is dat dan? Pornografie. Ja. En, en waarom heb je daarna nou de pest aan? Dat vind je toch ook elke maand in sextant? Dat heb ik dan ook opgezegd. Omdat ik kon het tenslotte niet meer aanzien. Wat heb je daarvoor als motief opgegeven? Niets. Wat je ook zegt, zulke mensen zien dat alleen als bewijs dat je gefrustreerd bent. Misschien hebben ze daar geen ongelijk in. Maar achteraf bedacht ik dat ik dat moet beschrijven... dat zij ervan uitgaan dat iedereen recht heeft op zijn lustgevoelens... en met zijn remmen moet afrekenen... terwijl ik vind dat hij recht heeft op zijn remmen... en zijn lustgevoelens daaraan moet aanpassen. Ja, dat kan ik volgen. Maar ik vind, Ik vind heel goed dat zulke dingen openlijk gezegd worden. Niet als het gebeurt op de toon van de heilsoldaat. En dat is nu precies wat ik daar straks bedoelde met dogmatisme. En toen wil je het niet begrijpen. Ik begreep het best... Dat is precies de reden waarom ik geen GPV stem. Ik ben alleen niet bang voor mijn eigen dogmatisme. Het is maar goed dat ze jullie niet kunnen horen. Jij hoort ons toch? Ik heb die katalogus doorgenomen. Stond er wat voor ons in? Nee. Wil je dat ik hem rondstuur? Gooi me weg. Ik wil hem nog wel even zien. Gooi jij hem dan maar weg. Je schijnt er plezier in te hebben. Het is niet te geloven, je. Moet je nou zoiets eens zien? Ja, ja daar, nou, daar heb ik me ook zeer over verbaasd. <lacht> <lacht> ik vind het geweldig. <lacht> Het stort regend. Zou je niet wachten tot het wat minder wordt? Dan kun je wel wachten tot je in ons regent. Ik trek mijn regenpak wel aan en mijn overschoenen. De groot loopt weer over. Als we dan maar niet weer een overstroming krijgen. Nee, dat is niet te hopen. Nou, ik ga. <laughs> zie je de idioot uit. Wat lijkt het wel. Tot vanavond. Denk je nog om aardappelen en appelen? Ik zal erom denken. Maar niet als het nog zo regent. Ik zal wel zien... Geert. Je bent nat. Ja, het regent. Is Wigbold er niet? Wigbold komt wat later. Hij moest eerst naar de dokken. Het negert. De strat. Wil <laughs> je met de trams zien? Niks hoor. Die zijn zo vol met het weer. Ik fiets liever. Toen ik nog op school zat, moest ik elke dag 15 kilometer door de polder fietsen. Daar ben je het wel gewend. Dat lijkt me wel mythes. Nou, ik wou liever in Amsterdam. <lacht> Foei. Regent het? Het regent. Ik ben tenminste maar met de tram gekomen. Ik durf het niet aan op de fiets met dit weer. Omdat je niet ziet. Alleen explosies van licht. Het is wel mooi daar niet van, maar mijn tochter is riskant. Maar we zijn er weer... Met koning? Ja, met mij. Dag Ad. Ik wou me maar ziek melden vandaag. Ben je ziek? Nou, echt ziek nog niet, maar als ik nu de deur zou uitgaan, dan zou ik ziek worden. Dus blijf ik liever thuis. Wat is er dan buiten de deur? Regent het bij jullie dan niet? Beetje. Nou, bij ons giet het. Ja, dat is Noord-Holland. Ben je er morgen? Dat weet ik nog niet. Dat zie ik dan wel. De groet aan Heidi. Ad blijft vandaag thuis. Ik vindt het weer te slecht. Nou, dat kan ik me voorstellen. Voor Ad is het nog veel erger dan voor ons. Koning? Maarten, jaring was daarnet hier. Of ik voor hem benzinebonnen wil aanvragen. Dat wil ik wel doen, maar daarvoor moet ik het fiat van het afdelingshoofd hebben. Als jij straks naar de koffie gaat, zou je dan even langs kunnen komen? Ik wil wel langskomen, maar ik geef geen fiat. Hoe moet dat dan? Dat weet ik niet, maar ik vind zo'n verzoek idioot en asociaal. Die distributie is bedoeld voor dokters en dergelijke, niet voor ons werk. Dat ben ik wel met je eens. Maar ik heb ze ook voor Balk en DH Haan moeten aanvragen. Dus dan kan ik ze jaring eigenlijk niet weigeren. Wat Balk doet, moet Balk weten. Maar ik doe het niet. Vraag het dan maar aan Balk. Ja. Misschien dat ik dat dan maar doe. Maar echt ben ik het wel met je eens. Ja. Het is alleen mijn plicht als het me gevraagd wordt, is niet? Ja, natuurlijk. Ik verwijt je niets. Ik verwijt niemand iets.